Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd... vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn vakantiehuis. Volgens Amerikaanse media wordt hij onder meer beschuldigd... van obstructie, samenzwering en het afleggen van valse verklaringen. Op zijn eigen platform Truth Social zegt Trump... dat hij dinsdag in Miami voor de rechter moet verschijnen. De dagvaarding is volgens hem het werk van de corrupte regering van Biden... Eind maart werd Trump al aangeklaagd omdat hij zou hebben gerommeld... met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. In het eerste kwartaal zat gemiddeld 5,7% van de werknemers ziek thuis, meldt het CBS. Dat is weliswaar minder dan een jaar eerder, toen corona voor een piek zorgde. Maar nog steeds meer dan normaal. Deze eeuw lag het ziekteverzuim in het eerste kwartaal meestal ruim onder de 5%. En dit jaar dus ruim erboven. Het verzuim is het hoogst in de zorg en de kinderopvang, meer dan 8 en het laagst in de financiële dienstverlening, 3,4 procent. Kunstenares Tinkerbell moet beschuldigingen over oud-PVDA-Kamerlid Gijs van Dijk terugnemen... heeft de rechter bepaald. Tinkerbell had gezegd dat Van Dijk een vrouw heeft aangerand... en dat hij een, dat, ja, en dat hij een relatie had met huidig PvdA-leider Kuiken... Ook speculeerden ze erover dat hij van de PvdA-fractie een nieuwe baan en 3,5 ton zou hebben gekregen. Volgens de rechter berust dat allemaal niet op feiten. De kunstenares, die eigenlijk Katinka Simonsen heet en een ex van Van Dijk is, moet een rectificatie plaatsen op Twitter en bij herhaling een dwangsom betalen. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Daarna weer een zonnige dag met maximaal van 20 graden op de Wadden... tot 30 in het oosten en zuiden. In de middag, met name in het oosten, kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM? ZFM. Met nu de nacht. Die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 Ik ga maar ik denk dat ik het geniezen zal zijn. Denk alle tijd die we hebben, jullie het liever met pijn. Mind je, voor jezelf, ook een beetje voor mij. Mami, mind je, voor jezelf, ook een beetje voor mij. Ga niet weg zonder mij. Mami, geef me een sein. Je bent all of my mind. Je was beter bij mij. Ze lijden net onder. Ze vielen haar en vrij. Er is vast voor het kinder. Hij maakt soms op olie spaat. zijn we ze eisen. Ze graaien is de ritme van het veld. Het uien haast zuchtje je Een en na je Ze boeren De taal die men haar bijbrocht had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 Ik intento que no me dejas llorar que no ves mi fragilidad pero las cosas no son siempre como las soñamos a veces corremos pero no llegamos nunca dudas que aquí voy a estar háblame que te voy a escuchar uh, y aunque la vida me tratara así voy a ser fuerte solo para ti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 Necesites je viniste a completar lo que weet Sirve de anestesia meer. dolor. Hace que me meer weet, para lo que het niet Viniste a completar lo que meer Zomer met GFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. We're going back to a time when we owned this town. Down Powder Mill Lane in the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out. When we talked about things we were gonna do We were wide-eyed dreamers and wiser too We go down to the Rides on East Parade By the lights of the Palace Arcade And watch Night coming down on the Sovereign Light Cafe.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 Make it, make it, right. make it, make it, make it right. it, make it, make right. it, make, it right. make it, make it, I right. want you all